Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Grutteke. De helft van de brievenbussen verdwijnt. Want ja, wie schrijft er nog een brief? Nou, bijvoorbeeld dichter Jean-Pierre Rawi. Dat zometeen, maar nu eerst het NOS journaal met Renate Evers. De gemeenten willen pas met het kabinet overleggen over de uitvoering van het sociaal akkoord als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De gemeenten willen onder meer dat een korting op het budget voor huishoudelijke hulp wordt geschrapt. Ook willen ze zelf de vrijheid houden om te kiezen hoe ze Haags beleid vormgeven. Als het kabinet niet instemt met de 13 voorwaarden, dan gaat een overleg tussen de gemeente en het kabinet vrijdag niet door. De gemeenten zijn er boos over dat het sociaal akkoord... buiten hen om is gesloten, terwijl zij veel onderdelen moeten uitvoeren. In Malden bij Nijmegen is een zweefvliegtuig gecrashed. Hierbij is de enige inzittende een man om het leven gekomen. De politie kon nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Het zweefvliegtuigje is gecrashed tijdens een militaire zweefvliegwedstrijd. Een medewerker van de vliegclub waar het vliegtuigje is neergestort... zag het gebeuren. Er is een, is een vliegtuig met het, met het opstijgen. Die, is, die heeft een, een kabelbreuk gehad. En waardoor die, ja, waardoor die te, laag, te laag loskomt. En is op de, ja, onder, ondersteboven op grond terecht gekomen. De Rijksluchtvaartdienst onderzoekt het incident. Het grote plein van de Turkse hoofdstad Ankara... is opnieuw volgestroomd met demonstranten. Tienduizenden leden van vakbonden voeren vreedzaam actie... tegen de regering van premier Erdogan. De politie had het plein de afgelopen dagen hermetisch afgesloten voor actievoerders, maar vandaag kregen de vakbonden een vergunning om te demonstreren. Een van de actievoerende bonden is de Onderwijsbond. Volgens de leraren is Erdogan een dictator uit de traditie van het Ottomaanse Rijk. De hoge waterstand van de rivieren in het zuiden van Nederland heeft gevolgen voor campings, strandjes en veerponten. Het Stadstrand in Arnhem is vanmorgen gesloten omdat het water van de Nederrijn te hoog staat en tegen de kade aanslaat, zegt de wethouder.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 De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Susan Rice... wordt de nieuwe veiligheidsadviseur van president Obama. Dat hebben bronnen binnen het Witte Huis gemeld aan Amerikaanse media. De veelbesproken diplomaten neemt de plaats in van Tom Donnellan. Rice was vorig jaar december favoriet voor de post van minister van Buitenlandse Zaken... maar ze trok zich terug toen republikeinse senatoren haar benoeming dreigden te dwarsbomen... Rice werd verweten dat ze de aanval op het Amerikaanse consulaat in Libië vorig jaar niet als een terreurdaad wilde kwalificeren. De benoeming van een nationale veiligheidsadviseur hoeft niet langs de Senaat. Het weer volop op zon, het is 20 tot 24 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig en de temperatuur loopt op tot 25 graden. Verkeersinformatie Wijnand bij de ANWB. Op de A10 de Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd in de Koentenol. Het is de A10 west richting Den Haag. En daardoor staat de file tussen Kadoelen en de Koentenol 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Tussen Den Haag Centraal en Leiden rijden momenteel geen treinen door een steinstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Straks een ode aan de hand geschreven brief in Dit is de dag. Blijf luisteren. Tot tot op deals bij Euronyx. De hele week tot 25%. Mega korting op tv's bij Euronyx. De actie loopt tot en met dit weekend. 25% korting op tv's. Dus kom mega snel naar Euronyx. of bestel op Yuronyx.nl.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 Dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemiddag, welkom bij Dit is de Dag. Verder Roet, sinds u in het gelijk werd gesteld door de rechter... in uw klacht tegen de staatsloperij, loopt het storm bij u, hè? Ja, het is echt heel extreem. Ongeveer 10.000 mensen hebben zich al aangemeld bij ons. En we zijn continu met zeven lijnen in gesprek bij ons op kantoor. En u gaat proberen uh, geld terug te krijgen. Ook bij ons zijn uh, Alex van Scherpenzeel, van de ouderbond Ambo... en dichter en schrijver Jean-Pierre Ravie. En met hem praten we over het einde van de handgeschreven brief... en het aantal brievenbussen wat afneemt. En tegen half vier is er uh, onze dichter bij de dag... en dat is vandaag Caspar Peters. U horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar de website ditistedag.nu. Maar eerst gaan we tennissen. Althans, we gaan horen hoe het gaat op Roland Garros. Marcella Mesker, twee halve finales bij de dames. Hoe gaat het? Ehm... Um twee kwartfinale. Oh, sorry. Ja, geeft niet. Maar um, Sharapova, de titelverdedigster, ja, ze is zich uh, enigszins aan het uh, herstellen, want ze heeft haar eerste set verloren met 6-0 liefst tegen de Servische Jelena Jankovic. Uh, Sharapova leidt nu 4-1, dus dit uh, dreigt naar een uh, derde set te gaan. Op die andere partij, heel langzaam, heeft ook te maken met een medische time-out voor de Russin Kirilenko. Het staat daar 4-4 in de eerste set. Victoria ja, is Azarenka is de nummer drie van de wereld. Zij is de favoriet, maar het gaat uh, eigenlijk heel gelijk op tegen die Russin Kirilenko. Dankjewel, Marcella. En we horen de dames geluid maken. Dat hoort er blijkbaar bij, bij dames Tenis. Maar we gaan het hebben over brievenbussen. De helft van alle brievenbussen in Nederland gaat verdwijnen. Simpelweg omdat er steeds minder brieven verstuurd worden. En dat was vroeger wel anders. En overal in het land lichten de bestellers de brievenbussen... met de nachtpostcorrespondentie op de tijdstippen... die op de bussen met een zwarte rand zijn omgeven. Anderhalf miljoen stukken worden op die manier... op de postkantoren aangebracht... En daar begint dan het lieve leven. De bewerking van de post is op grote en kleine kantoren in principe dezelfde. Eerst worden de stukken gestempeld. Daarna gesorteerd. Eerst grof, maar dan in opeenvolgende sorteergangen steeds fijner... naar de 1371 bestemmingen in Nederland en de honderden in het buitenland. Ja, dat was een stukje uit een film over de nachtposttreinen uit 1950. Uh, het aantal brievenbussen gaat omlaag. Alex van Scherpenzeel van Ouderebond Ambo en dat... Uh... Jullie trokken meteen aan de bel, hè, toen dat bekend werd. Waarom eigenlijk? Ja, kijk, het is natuurlijk nooit leuk als de voorzieningen verdwijnen... waar voornamelijk oudere mensen zich, uh, zich uh, op moeten, moeten richten. Um, ja, het, het zit een beetje in een lijn van, van, van uh, bezuinigingen van het kabinet. Het kabinet wil terecht dat mensen meer de eigen regierol nemen. Maar dan moet je wel de maatschappij zo inrichten... dat de mensen de eigen regierol kunnen nemen. Ja. Nou, pinautomaten verdwijnen, openbaar vervoer wordt... Afhankelijk van de regio slechter, en dan komt dit er ook nog eens bij. Ja. Ja, dat past niet echt in het nemen van die, van die eigen regierol. En dan loop je het kans dat kwetsbare groepen, niet alleen ouderen overigens, uh, niet meer mee kunnen doen in ja. de maatschappij. Nou, want niet piet. iedereen gebruikt de digitale snelweg. Natuurlijk. Nee, want brieven schrijvers die worden dan getroffen. Schrijft u trouwens vaak brieven? Ikzelf? Ja? Uh, pen en papier? Ja, wilt u? Nee. ja dat bedoel ik. Nee. <laughs> nee? Nee. Niet. We hebben ook uh, de dichter en schrijver Jean-Pierre Ravi uh, Die zit in de Studio Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Schrijft u brieven of bent u meer van het mailen? Uh, dat uh, leg ik uit in, in het stukje wat ik geschreven heb. Dus. <laughs> dat gaat u nu niet zeggen? Nee. nee. Is, is de brief niet iets van vroeger? Duidelijk wel, ja. Ook dat wordt in dat stukje ja, behandeld. Ook wel een stukje, dus daar gaat u ook <laughs> geen antwoord geven. Hé, nee, ik weet zeg u, niks. Weet u wat, meneer Rui? We gaan gewoon naar uw stukje luisteren. Want u heeft, ik leg het even uit aan de luisteraar, u heeft een ode aan de brief voor ons geschreven. Waar, wilt u dat voordragen? Ik draag uh, het gewoon voor. Ja? Ja. Vroeger had ik een zeer vrij handschrift gebaseerd op de humanistische cursief, een letter die zelf weer gevormd is... naar de carolingische minussle, u weet wel. Ik gebruikte daartoe een kalligrafische vulpen of viltstift, waardoor de verschillen tussen dik en dun werden benadrukt. Het zag er dermate kunstig uit dat men mij, mij, mij af en toe vroeg... diploma's of oorkondens in te vullen... en het ontvangen van een handgeschreven brief van mij was een imponerende ervaring... Dat was ook de bedoeling, al beweerde ik dat, me, dat ik met deze vormgeving eerbied voor mijn correspondent wilde tonen. Haast ieder antwoord dat ik ontving begon met een verontschuldiging voor het in vergelijking erbarmelijke poortje waarmee de ander zich moest behelpen. Gedichten die ik al spoedig niet meer in mijn manuscript zien omdat ik aan te horen kreeg dat ik zo mooi schreef, waarmee meestal niet de inhoud werd bedoeld. Om deze dubbelzinnigheid te vermijden, ging ik er steeds meer toe over... mijn gedichten, maar ook mijn brieven, te typen. Schrijven gebeurt immers vooral in je hoofd. Ooit vroeg het Letterkundig Museum in Den Haag... dat een vitrineetje aan mijn werk wijde om een origineel handschrift... liefst met enige doorhalingen. Nu gooide ik zoiets altijd weg, als het er al was. Maar ik ben de beroerdste niet en heb voor die gelegenheid een bestaand gedicht overgeschreven met enkele fouten. Dus waar bijvoorbeeld Medogeloze stond, zette ik Genadeloze, wat ik dan weer corrigeerde. Zo kon de leek zien hoe een dichter werkt. Twee jaar geleden kreeg ik een beroerte, waardoor mijn rechterhand min of meer onbestuurbaar werd... Ik kan nog wel voor mezelf enigszins ontcijferbaar schrijven... maar wil medemensen mijn huidige hiërogliefen niet aandoen. De mail is sindsdien een uitkomst... want het bedienen van het toetsenbord levert geen problemen op. <tiek> ook de teleurgang van het handgeschreven epistel... zal dan ook door mij niet worden, uh, met gezeur worden begroet. Bovendien gaat het elektronisch briefverkeer zelfs sneller... dan de twee postbestellingen per dag die ik nog heb meegemaakt... Waar deze ontwikkeling echter wel zorgelijk voor is, is de biografie. Bijna alle levensbeschrijvingen brusten grotendeels op geschreven bronnen, vooral op de wisselingen van grote mannen en vrouwen onderling. Als iemand een beetje beroemd was, werden zijn onbenulligste schrifturen zorgvuldig gekoesterd dat is straks helemaal weg. En ik vrees dat niemand zijn e-mail bewaart. Al besteed ik zelf, en met mij een aantal anderen... net zoveel zorg aan een op de computer gestelde... als aan een handgeschreven brief. Waar moeten na ons komende biografen uit putten? En dan heb ik het nog niet over de liefdesbrief... waarvan Slauberhof betoogde dat hij beter, want bestendiger... was dan het lief zelf. Gelezen worden ze ontelbare malen, dichtte hij. En zo is het. Volgens mij is het juist in dat genre het hand, dat het handschrift onontbierlijk is. Dat de geliefde de woorden, hoe onbeholpen soms ook, zelf heeft opgeschreven... brengt hem of haar bijna nabij. Hoe moet dat in de toekomst? Ik houd mijn hart vast. Dank u wel. Prachtig. Ja, even hier aan tafel, Theo Boer. Liefdesbrief, heb je die wel geschreven? Ja, ontzettend veel. Ja, veel Maar ik heb oh, ze ook allemaal we bewaard. <laughs> je hebt ze ook bewaard? Ja, ik heb, um, al mijn brieven heb ik in e-mail geschreven. Dus dat, was net, uh, dat ging uh, zeg maar net toen er e-mail was. En allemaal wel bewaard. En die heb je wel? Die... Oké, okay. okay. ja, want dat is de grote angst. Dat dat, dat, dat, dat verloren gaat. Die uh, e-mails, die e Ferdin Roet, hoe doe jij dat? Ja, ik heb ze gedelete. Dus je hebt ja. ze gedelete? Ja. Want het, ja. het werkt niks met de liefde. Nee, nee. <laughs> nou ja, dat is het eigenlijk wel hoor. Maar oh, toch wel? <laughs> ja. Ja, want Jean-Pierre Wie, het is natuurlijk ook inderdaad wat u zegt, voor bio biografen is het ook een drama. Nou, het is uh, denk ik een, een groot probleem in de toekomst om, uh, om nog een, een fatsoenlijk levensbeschrijving te schrijven over iemand. Ja, ja want alle correspondentie, uh, dan moet je maar net hopen dat mensen zoals u ook uh, wat bewaren. Ja, en dat mijn correspondenten ook iets bewaren. Want je eigen brieven bewaren is een beetje onzin natuurlijk. Ja, ja dat, dat doet u niet. Meneer Van Scherpenzeel, uh, uh, voor ouderen zei u, is het een, een probleem... omdat de voorzieningen minder worden. Ja, We horen hier al even wat muziek, want er wordt zo meteen weer muziek gemaakt. Uh, maar ouderen gaan toch ook met de tijd mee en zitten toch ook steeds vaker op de mail? Tuurlijk. De, onze achterbanden zijn bij, van de 75-plussers van onze leden... zit uh, al drie kwart uh, gebruik, gebruik van internet en de computer. Maar er blijft er altijd een deel van onze samenleving over... die dat niet kan of niet wil. En bij het verdwijnen van, van brievenbussen ontstaat er voor die groep natuurlijk wel een probleem. Ja. En we zijn natuurlijk ook wel realistisch. Kijk... Uh, we begrijpen heus wel dat, dat, er, dat er bezuinigd moet worden. En dat de brievenbussen misschien hier en daar wel een beetje uh, ja, dubbel zijn. heb ik, ik, mijn eigen situatie, in mijn woonwijk kan ik zo drie brievenbussen opnoemen... terwijl ik zelf nooit een brief op de bus doe. Mm -hmm. Dus dat zou best wel minder kunnen. Maar en we zijn ook blij dat PostNL meteen heeft toegezegd... met ons in overleg te willen treden om het oplossen van het probleem. We moeten natuurlijk wel zorgen dat mensen die... Nog gebruik moeten maken van de brievenbus, dus van het papieren postverkeer. dat die uh, niet in een isolement terechtkomen. Nee. Maar hoe gaat u dat? Wat, wat, wat is uw voorstel dan? Want oké, okay, Post.nl zegt. Nou, we moeten gewoon bezuinigen. Dus uh, net zoals we het net het vorige uur al hadden. over de gevangenissen. er moet geld komen. Wat, wat, heeft u een, een alternatief? Nou, het voorbeeld wat ik net noemde. in mijn eigen woonplaats. Kijk, als er drie brievenbussen vlak bij elkaar staan. dat zou er wel één kunnen zijn. Ja, dus zeker, zeker in een al... regio waar gewoon mensen dicht op elkaar wonen. Maar dat zou je in ieder geval niet moeten doen, waar weinig mensen wonen en waar het dus ook weinig voorzieningen zijn... waar mensen dus al verder moeten reizen om de brief op de bus te doen. Ja, dus, maar dan uh, in een dorp in ieder geval wel een brievenbus, zou u zeggen, bijvoorbeeld? Kan iemand anders het overnemen, misschien? Uh, andere... Nou ja, andere instellingen, dat mensen daar dan de post naartoe brengen. Nou, dat halen. is ook even de reden dat dit probleem ontstaat. Ja. Dat er andere spelers op de markt zijn die, die concurreren met, ah ja. uh, met PostNL. Ferdi Roet, jij hebt ja, op PostNL gewerkt? Ja, klopt. Ja, Ze kunnen het ook logistiek gezien anders inrichten. Dat ze bijvoorbeeld een postbouwer een brievenbus laten leggen als die in de wijk is. Dus dan zou je heel goed een brievenbus kunnen laten staan. Het is alleen zo dat je dan bijvoorbeeld niet om vijf uur of later de brievenbus laat legen... maar bijvoorbeeld dat hij om uh, twaalf uur smiddags wordt gelegd. Ja, dus er zijn allemaal mogelijkheden. Bent u ja. nog in gesprek, meneer Scherperschil, met PostNL? Uh, nog niet begonnen, maar PostNL heeft toegezegd... dat ze met ons in overleg willen om, om dit probleem in goede banen te leiden. Maar ik begrijp toch dat ik niet echt hoef wakker te liggen van deze hele discussie. Ik, als ik het zo, zo zie, dan komt het allemaal best in orde. Dan moet u gewoon me, met de post overeen komen... dat er binnen elke huis, binnen 400 meter el ergens een postbus is... en dan zijn van alle problemen af, toch? Dat zou een oplossing kunnen zijn. Dat zou goed ouderen een beetje bewegen. Ja, ja nou goed. Nou, gewoon, goed er, er wordt ook, gisteren werd er ook een beetje lacheren gedaan in de pers... Ja. En, en andere omroeporganisaties... Uh, en, het is misschien een klein probleem, maar voor de mensen die het betreft... en nogmaals, het zijn niet alleen ouderen, als mensen die niet, niet mobiel zijn... als die ook geen internet kunnen gebruiken, bijvoorbeeld door een lichamelijke ja. beperking... heb je natuurlijk wel een probleem als er geen postbus meer op de hoek is. Goed, wij gaan naar muziek. Ibanez Bien. wat ga je spelen? We gaan Harlem Blues spelen. We gaan en dan... graag naar jullie luisteren. MUZIEK yes. You can never tell What's in a man's mind And if he's from Harlem There's no use of even trying Just like the tide is mind Comes and goes Like much weather will change Nobody knows Nobody knows The man I love Well, he just turned me down He's a Harlem Brown Oft times I wish that I were in this ground Six feet underground He idolizes me as no other could No, no, no Then he surprises me, leaving me a note saying he's gone for good. And since my sweetie left me home. Me know all in You can have your Broadway give me Lenox Avenue. Angels from the skies throw seven over that. From Madam Walker's beauty shop still. Pro Run System 2. That means. Fighting Harlem, known as Trivers of Roll, Dick T. folks some color, one thing you should know is that I have a friend who oh, lives there. I know we won't refuse to put some music to my troubles and call them Harlem Blues, to put some music to my Oh uh -huh. Wil je heel nog even, even noemen welke muzikanten je bij hebt? Heel graag en absoluut. Uh, op piano Johan Clement. Op contrabas Bart de Nolf. En op drums Mark Schenk. Dankjewel. Welkom bij de Staatsloterij Trekkingsuitslag. Ik hoop altijd nog dat ik een keer een leuke prijs riep. Dit is de 1091ste trekking. Dan moeten het maar gewoon eens doen. Met de record jackpot van 38,4 miljoen. <lacht> en de hoofdprijs van 1 miljoen gaan er vandaag uit. Ja! Helemaal niet. Ik doe het niet meer. Verdi Roet, u vecht al vijf jaar tegen misleiding door de staatsloterij. Ja. Onlangs gaf de rechter u gelijk. Uh, in wat voor zaak? Ja, in een zaak tegen de staatsloterij. Dus aangespannen door ruim 23.000 mensen. Omdat ze zich misleid voelden door de staatsloterij. De staatsloterij communiceerde veel meer prijzen dan ze uitkeerden. Bijvoorbeeld 10 prijzen van een miljoen of 20 van een halve ton. En dan ging er in werkelijkheid bijvoorbeeld maar 4 uit van een miljoen. En met drie van een halve ton. Want hoe kan dat dan? Wat deden ze wat ze niet vertelden? Nou, zij verkochten dus ongeveer 3 miljoen loten. En ze gingen trekken over een veelvoud daarvan. Bijvoorbeeld over 18 miljoen loten. En dat hebben ze nooit verteld. Dus en alle loten die niet verkocht werden, die deden wel mee in de trekking. Ja, klopt ja. En vooraf en achteraf communiceren ze hetzelfde prijspakket. Ja, ja, oké. Okay. Dus dat was misleiding. Daarvan zei de rechter, dat klopt? Dat is misleiding? Ja, klopt. Okay. Nou, toen uh, uh, dat bekend werd... toen had u al 30.000 mensen achter u? Nee, 23.000 23 mensen ongeveer. Ja. En daarna is, het, uh, is de teller flink gaan lopen. Ja, ja, we zitten nu op ruim 30.000 mensen... die zich benadeeld voelen. En ja, ze voelen zich niet benadeeld, maar ook echt bedrogen, zeg maar. De staatsloterij heeft immers een truc toegepast om zoveel mogelijk loten te kunnen verkopen. Ja. En hun loterij zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ja, en wat willen deze mensen? Die mensen willen een schadevergoeding van de staatsloterij, maar ze willen ook een stukje genoegdoening. Ja, dus dat betekent geld? Ja, ook, maar. Ja, ja, ik zit even te denken: ja, genoegdoening, schadevergoeding. Ja, enerzijds ja, ja. ja, geld en anderzijds ook sorry. Ja, dus ja. een excuus. Hoe communiceert de staatsloterij tegenwoordig? Doen ze dat nog steeds op deze manier? Um, ze zeggen dat ze dit uh, nu op de juiste wijze doen. En ik heb op zich ook niet kunnen constateren dat het nu onjuist is. Maar ja, wat echt de werkelijkheid is. Ik heb nooit de bankrekening gezien dat de prijzen echt dat werk worden uitgekeerd. Nee, nee, dat weet je niet. Nee. Nou denk ik van ja, ik, ik, ik snap wel dat die mensen zich misleid worden. Aan de andere kant, uh, ja, je weet toch als je meedoet in de loterij... dat de kans dat je iets wint gewoon heel klein is. Ja, uiteraard is dat zo. Maar het maakt natuurlijk een heel verschil of je tien prijzen ziet van bijvoorbeeld een miljoen of vier prijzen. Bij tien prijzen raak je veel meer verleid om een staatslot te kopen. En als ze misschien de waarheid hadden ge gecommuniceerd, had je nooit deelgenomen. We hebben ook een enquête gehouden onder al een echt een onafhankelijke enquête onder gewoon de Nederlandse bevolking. En daar, daar aan deze mensen hebben we dit zeg maar voorgelegd. En 81% daarvan zegt nooit een staatslot hebben gekocht wanneer ze dit wisten. Oké, okay, dus en, en dan gelooft u ook wel dat dat echt zo is? Waren dat die mensen die sowieso al meededen? Nee, nee, dat is echt een uh, onafhankelijke enquête. Echt uh, ja, over wie dan ook in het Nederlandse volk gehouden, en dat is ja, helemaal onafhankelijk en representatief uh, tot stand gekomen, ja. zeg maar. Meneer van Scherperschils, koopt u wel eens een staatslot? Uh, ik heb denk ik net de laatste gekocht, nu ik dit heb gehoord. Oh, ja, Want wist u dat dat dat dat u niet helemaal eerlijk werd voorgelicht, althans tot een tijd geleden. Nou, ik speel nog niet zo lang mee, maar dit, dit wist ik niet. Theo? Nee, nee. Nee. Nou, mee. ik heb een leuke, leuke tegenwerping. Stel je nou voor, de staatsloterij die zegt, hè, dat is jaren terug dan nog... de staatsloterij zegt, we hebben tien prijzen van een miljoen. Die worden uitgekeerd bij die en die trekking. Ja. En dan zijn er een aantal mensen die zeggen met elkaar... weet je wat, niemand van ons gaat een staatslot kopen. Helemaal niemand, behalve tien mensen. Ja. En dan zeggen die tien mensen straks tegen de staatsloterij... hé hey mensen... Onze prijzen zijn niet uitgekeerd. En dan kan de Staatsloterij volgens mij met een goed fatsoen zeggen: Wacht eens even, onze prijzen zijn gebaseerd op de aanname dat er voldoende loten worden gekocht. Ik wil, laten we wel wezen, als er veel te weinig loten worden verkocht, hebben ze ook veel minder uit te keren. Dus ik snap daar wel iets van. Hm. Heer Roed? Nee, nee, ik snap dat niet, omdat het echt buitenproportioneel van een focaal ligt. Zeg maar. 3 miljoen en 18 miljoen, dat heeft niks meer met elkaar te maken. Het is gewoon zes keer zoveel. En als je een. Een loterij beginnen, dan heb je toch een soort van ondernemersrisico. Je weet gewoon dat je die prijzen uitloopt, dus moet je ze ook uitkeren. Ja, ja. Ja, nou ja, ik ja. blijf met het punt dat ik dan zou zeggen, weet je wat? We kopen alleen maar tien loten. En dan, uh, en wat, wat, zou u dan zeggen? Wat zou u zeggen? Als er tien mensen zou zeggen, wij kopen alles, wij kopen alle tien de staatslot. Niemand van Nederland koopt ze verder nog. Zou dan de staatsloterij aan die tien mensen de miljoen moeten uitkeren? Op zich wel, ja. Ja, ja. Maar dat is wel een hypothetische situatie, hè? die zelfs in de praktijk. Ja, nee, maar mijn idee is dus dat naarmate je minder loten hebt, heb je ook minder inkomsten. Hm. Hoe zit het met, uh, want u zegt van de, de, de, de mensen die met mij meedoen, die willen uh, een schadevergoeding. Maar ze willen ook een genoegdoening in de zin van een excuus van de staatsloterij. Ja. Ik neem aan dat u in gesprek bent met de staatsloterij. Wij zijn nu de gesprekken aan het voorbereiden met de staatsloterij. U heeft ze nog niet gesproken. Wij hebben ze nog niet gesproken. Nee, en al enige bereidheid gemerkt om, om dat excuus aan te bieden? In het verleden echt helemaal niks. En gisteravond zag ik gewoon weer... normale advertenties van de staatsloterij op de televisie. Ja. En ze hebben ooit in 2009... hebben zij een zaak bij het college van het... Uh, beroep voor het bedrijfsleven in hoge beroep gewonnen. En toen waren zij zo, uh, ja, zo stoer, om het zo te zeggen, om een complete krantenadvertentie, echt een hele pagina in de landelijke dagbladen te zetten, dat ze gewonnen hadden. Ja. En nu hoor je helemaal niks van de staatsloterij. Mm. Dat staat natuurlijk haaks op elkaar. Ja, dus u verwacht u, u, u, wacht dat het wel even trekken is om voordat er misschien. Nou ja, trekken is in dit geval niet zo. <lacht> <lacht> sorry, te passen. Voordat er misschien iets van een excuus gaat komen. Ja, ja, inderdaad. En uh, ja, desnoods uh, ja, dwingen wij dat juridisch gezien af met nieuwe procedures. Yes. Maar, maar kan, dat, kan dat nou nog worden uitgelegd? Ik bedoel, het is toch zo als er veel minder loten worden verkocht, dan betekent het toch dat ze meer in inkomsten hebben? Want de suggestie is nu uh, dat u zegt: Nou, hoor eens, dat geld dat niet is uitgekeerd dat is, in hun eigen zak verdwenen. Of dat is zelfs naar justitie gegaan. Dat is ja. heel mooi. Kunnen er de gevangenis van open houden. Maar ik begrijp dat als je minder loten verkocht hebt, je dat geld helemaal niet verdient. Dus hoe zit dat nou? Hebben ze veel geld verdiend met dit? deze uh, kwestie? Ja, dat is natuurlijk iets wat je zou moeten of zou kunnen onderzoeken. Maar of dat weet het het u niet is. zeker? U weet niet zeker of zij er rijk van zijn geworden of niet? Zij zijn er sowieso niet armer van geworden. En zij hebben meer uitgekeerd aan, uh, aan het ministerie van Economische Zaken en Justitie dan die 15% de afgelopen jaren. Ja, dus, okay, dus dat geld is wel ergens naartoe gaan. Waarom doet u dit eigenlijk? Waarom zet u zich hiervoor in? Nou, ik vind het gewoon echt belachelijk wat de staatsloterij heeft gedaan. Het, staat, zeg maar het kansspelbeleid is er om een verkwisting van geld tegen te gaan... en misleiding tegen te gaan. Nou, ga je veel meer prijzen communiceren dan je daadwerkelijk uitkeert... dan weet je dat je niet koos er handelt. En daarnaast is bijvoorbeeld ook in de richtlijn... op de oneerlijke handelspraktijken opgenomen... en ook in de wet op de oneerlijke handelspraktijken... dat het verboden is om prijzen uit te loven... zonder ze daadwerkelijk uit te keren. Oké, okay, dus in die zin denkt u kans te maken in een rechtszaak? Nou ja, het is al toegewezen. Ja, dus ja, dus ook. Maar 100%, ook in, 100 kans. Maar ook in, in het verder, ja, 100%, ja. En die trekking, die vindt wanneer plaats? Goed, hartelijk dank. We gaan naar onze dichter bij de dag. En dat is vandaag een stadsgenoot van Jean-Pierre, die we net al hoorden, Casper Peters. Casper, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, we hebben een literaire middag, dus uh, ja. tijd voor jouw gedicht. Nou, ik heb slechts één onderwerp een klein beetje genomen en één onderwerp wel flink. Maar ik heb er nog heel veel bijgevoegd. maar dat heeft te maken ook met de titel. Dus daar komt het. Overdrijvende mopperbui. We praten verder waar de brief met een vraag werd afgebroken. Kijk hoe gevangenen worden behandeld en je meet het niveau van een land. Vraag hoe ze de ouderen verzorgen en je meet het niveau van een land. Een land waar graan en onderdak winstobjecten zijn. Waar de marktwerking heilig is verklaard. In kleine stappen wordt de welvaart gesloopt. Een opstand ontbreekt zolang we nog iets hebben om te verliezen. Mijn mopperbui verdwijnt. Met een handgeschreven brief tussen de post. Ja, dankjewel. Ja. Nou, ik hoop dat je er binnenkort weer een krijgt, Kasper. En we, ja, ja, ja, en we zetten ja. jouw uh, gedicht op de website. Dit is de dag.nu. En dan kunt u ja. ook uh, gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. Hartelijk dank aan alle gasten van vandaag. Mario van der Ende, Jeff van den Berg, Sander de Rauwe, Hanter Heeg, de Theo Boer, Alex van Scherpenzeel, Jean-Pierre Aoui, Verlie Roet, Ibernice McBean en haar muzikanten. En zometeen Ger Jochems van de Villa. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth. Bij ons uh, te gast vandaag Marcel van Dam. We praten over zijn boek, De Steigerberg. Het gaat over het leven en werk op zijn Veluws landgoed. Hij schrijft daarin, complexe systemen zoals onze maatschappij... verdragen geen planning. Nou, dat lijkt me eventjes slikker voor een so sociaal... Dat zo meteen bij de villa. Dit is Radio 1. Het is uh, half vier, hier is Renate Evers met het NOS-journaal. Minister Opstelten gaat in beroep tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank over de wietpas. De rechten bepalen dat coffeeshops in het zuiden van het land recht hebben op een compensatie voor de schade die ze hebben geleden door de wietpas. De maatregel om van coffeeshops besloten clubs te maken was te zwaar, vindt de rechter. De gemeenten willen dat het kabinet dan een aantal voorwaarden voldoet... voordat er wordt gepraat over het uitvoeren van het sociaal akkoord. Zo willen ze dat er niet wordt gekort op de huishoudelijke hulp. De gemeenten zijn er boos over dat ze niet betrokken waren... bij de gesprekken over het sociaal akkoord... terwijl ze wel heel veel onderdelen moeten uitvoeren. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Susan Rice... wordt de nieuwe veiligheidsadviseur van president Obama... Ze was vorig jaar favoriet voor de post van minister van Buitenlandse Zaken, maar Republikeinse senatoren dreigden haar benoeming te blokkeren. De benoeming van veiligheidsadviseur hoeft niet langs de Senaat. En vanwege de hoge waterstand in de rivieren in het zuiden van het land... is een aantal veerponten uit de vaart gehaald. Ook het stadstrand in Arnhem is dicht. Het water van de Nederrijn staat te hoog en slaat tegen de kade aan. En tot zover het nieuws van dit moment. Wijlandsvaan bij de ANWB heeft verkeersinformatie. Het is nog niet al te druk op de weg. Op de A10 west richting Den Haag staat een korte file bij de Coenternal, 2 kilometer. Dat had te maken met een aanrijding, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Het treinverkeer is op een aantal plaatsen ontregeld. Het grootste traject is het Project tussen Den Haag Centraal en Leiden. Daar rijden helemaal geen treinen na een seinstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is radio 1. Villa VPRO. Heeft Marcel van Dam allemaal geleerd oh, van het werken en leven op zijn Veluws landschap? Ik vraag het hem zo meteen. Metropolis verkent wereldwijd oplossingen voor het probleem dat opvoeding heet. En heel verrassend zijn Turkije, Syrië en Rusland onderwerpen voor het buitenlandpanel. Reacties kunt u kwijt op VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa vpro. 15 procent van het totale kantooroppervlak staat leeg. Dat is 7 miljoen vierkante meter. De prijs van die kantoren blijft toch hoog... want bedrijven hopen ze later nog voor veel geld van de hand te doen. En de PvdA wil iets aan die leegstand doen. Albert de Vries, Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Meneer de Vries, goedemiddag. Goedemiddag. Wat wilt u hieraan gaan doen? Nou, die uh, hele hoge waardering die, uh, maakt dat uh, kantoren niet uh, tegen lagere prijzen op de markt komen, waardoor ze of gesloopt, want dat is in sommige gevallen echt nodig, of een andere functie kunnen krijgen. En um, ja, dat houdt de boel op. En dan, uh, maar meneer waren... De Vries, even gelijk ja. maar al, we leven in een uh, marktgerichte kapitalistische maatschappij en ja. daar is gewoon de prijs wat de markt dicteert. Zeker, maar die, uh, uh, iedere bedrijf moet wel uh, zijn balans op orde hebben. En op je balans moet je een reële waarde hebben voor je bezit. En uh, ook als kantoren 1, 2, 3, 4 jaar leeg staan, dan gaat men nog steeds uit van 10 à 12 keer de huur die dan helemaal niet binnenkomt. Ja. En dat is gewoon niet reëel. Via welk instrument kunt u daar iets aan doen, aan die overwaardering in uw ogen? Nou, er zijn accountantregels uh, van uh, hoe de balans er moet uitzien... en ook uh, regels voor taxateurs hoe ze waardes moeten vaststellen. En uh, die zijn er allemaal wel, maar die worden niet zo erg uh, toegepast. En uh, misschien is het zelfs wel nodig om nu nog wat aan te scherpen. En dat ga ik vandaag uh, aan de minister vragen om uh, daar veel meer druk op uit te oefenen. Ja, nou, de laatste jaren hebben we kunnen leren dat uh, aanscherpen niet zozeer het probleem is... maar het probleem is meer het toepassen, het controleren ja. en het op het naleven van regels. Um, uh, hoe uh, moet dat gebeuren? Moet de fiscus dat doen... dat die accountants die prijzen, die, uh, prijzen beter, reëler in de boeken zetten? Nou, ik denk dat met name de accountants de in de opdracht uh, veel helderder moeten krijgen dat ze daarop moeten letten. Dat doen ze ook bij gemeenten. Gemeenten hebben heel veel bouwgrond. En de uh, nou, laatste jaren wordt er heel erg aangetrokken dat die gemeenten ook afschrijven op die bouwgrond. Als er geen zicht is uh, om binnen tien jaar uh, een ontwikkeling op een stuk grond te krijgen, dan moet die gemeente die grond tot landbouwwaarde afwaarderen. Nou, dat zou ook voor het vastgoed moeten gelden. Ja. Want je, je ziet in sommige delen van het land, zie je echt verloedering in sommige uh, echte kantorengebieden. En dan voelen gemeenten zich weer geneigd om uh, te gaan helpen en ook misschien met publiek geld uh, oplossingen te bedenken. Ja. En wij vinden als Partij van de Arbeid dat de aandeelhouders uh, moeten opdraaien voor uh, die vastgoedbubbel en uh, niet de belastingbetaler. Nou hebben wij dat probleem natuurlijk al jaren in Nederland. Uh, uh, waarom is dit inzicht nu pas verworven? Nou, dat inzicht is er al een tijd. Vorig jaar is er ook uh, een uh, convenant gesloten tussen alle partijen die uh, bij uh, de kantorenmarkt zijn betrokken. Maar onze waarneming is dat dat toch maar heel weinig oplevert. Er is al hier en daar een kantoor, heeft een andere functie gekregen. Uh, en er zijn ook best creatieve dingen gebeurd. In Den Haag worden er zelfs tomaten gekweekt in een uh, leegstaand uh, kantoor. Ja. Maar ja, dat is toch niet een structurele oplossing. Daar moet echt veel meer voor gebeuren. En want behalve die 7 miljoen vierkante meter die leegstaan, pleit uit recent onderzoek dat er in kantoren die nog wel verhuurd zijn... ook nog een 6 miljoen vierkante meter verborgen leegstand is. Hmm. En dat probleem gaat niet meer over, want uh, ja, we gaan anders werken. Uh, uh, we hebben minder vierkante meter per persoon. We hebben het nieuwe werken, mensen werken vaker thuis. Dus er is gewoon veel minder kantoorruimte nodig. Ja, ik snap het. Uh, het. De oplossing klinkt ontzettend simpel. Het probleem is heel erg groot. Dat zou betekenen dat deze oplossing al lang toegepast zou zijn. Dat is niet gebeurd. Kortom, wat verzet zich daartegen, tegen uw oplossing? Nou, kijk, de beleggers hebben niet zo'n groot belang bij het afboeken. Hè? Het is zelfs zo erg dat ze lege kantoren. Nee, maar u kunt wat... afdwingen, zei u net. Het gaat ja, niet om vrijwillig, ja. het gaat om afdwingen. Waarom is dat niet eerder gebeurd? Wat verzet zich daartegen? Nou, er is eerst geprobeerd om met afspraken tot resultaat te komen. En Wij uh, nou, constateren dat dat niet gelukt is. Ja, dan, moet je, dan moet je strengere maatregelen nemen. En wat mij betreft had het ook eerder gemoeten. Uh, maar ja, als de probleem steeds groter wordt, ga je zoeken waar echt de bottomline zit. En wat de partij van mij betreft is dat, dat die waardes gewoon veel te hoog worden blijven. Hoeveel en geld wilt u op... erop zetten dat dat binnen een jaar gelukt is, wat u wil? Uh, nou, ik ga daar vandaag toch stevig om vragen aan, uh, aan de twee ministers die uh, waarmee we debatteren. En ja, en als dat uh, als die onvoldoende bewegen, dan ga uh, dan ik er ook een motie over indienen. Maar let u echt uw echt Kamerstoel eronder? Nou, dat, is, dat kan niet. Hè? Je kan je niet verwedden. Maar ik wil me er wel heel erg voor inzetten. Want okay. uh, het geeft grote problemen. Dat is helemaal waar. Meneer De Vries, we gaan u scherp in de gaten houden. Dank, Dank, Dank u wel. wel. En we gaan als een speer naar Parijs, naar Roland Garros, Marcella Mescar. Ben jij met, jij bent uh, bezig met één van de twee, of misschien zelfs wel beide, twee van de kwartfinales... Ja, dat klopt. Ik uh, volg ja, ze met een uh, schuine oog. De een via de tv, de ander live. Dus ik volg ze alle twee. En uh, ik moet zeggen, nummers 2 en 3 van de wereldranglijst... Maria Sharapova en Victoria Azarenka, die hebben het alle twee erg moeilijk. Sharapova verloor de eerste set van Jelena Jankovic uit Servië met 6-0. Daarna trok ze de zaken recht. 6-4 voor haar. En nu zitten we aan het begin van de derde set. 1 gelijk. Maar titelverdedigster Sharapova dus uh, uh, in een aardig gevecht gewikkeld met Jankovic. Op de andere baan Suzanne Leng. Daar speelt de nummer 3 van de wereld, Victoria Azarenka. Een hele lange eerste set van 1 uur en 20 minuten. Een tiebreak set die ze uiteindelijk wel wint van de Russin Maria Kirilenko. En nu zijn ze zo even aan de tweede set begonnen. En daarin staat het pas 1-0. Dus dit gaat ook nog even door. Ze zijn dus allemaal aan elkaar gewaagd. En dat is mooi. Twee heerlijke kwartfinales bij de vrouwen. Dankjewel Tot straks. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is... En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Boekenkasten vol zijn erover geschreven. Opvoeden. Hoe doe je dat? Kun je het leren? Hoe stel je als ouder grenzen? Deze week gaan de correspondenten van Metropolis op zoek naar het geheim van een goede opvoeding. Gisteren waren we in Frankrijk... waar kinderen in een strak opvoedingsregime worden gevrot. En vandaag Italië... waar ouders hun prinsen en prinsesjes enorm in de watten leggen. Ik ligt voor mij een fotoboek waarop staat Best of 2012... met fotootjes van... Vraag even aan... Uh, Sofia of... is de dochter van Diep en Stefania. Diep is Engels, van Indiaanse afkomst... En Stefania is Italiaanse. En Italiaanse kinderen hebben nogal de naam om erg verwend te zijn. Volgens jou, Diep, is Sofia verwend ja of nee? Een beetje, een beetje maar niet uh, necessariamente alleen dan Stefania. Stefania, <laughs> volgens Diep, no, okay, volgens Diep wel. <laughs> wel. <laughs> Stefania, wat denk jij daarvan? Is jouw dochter Sofia verwend ja of nee? Eh, viziata, eh, zie sì je nou? Maar volgens mij niet. Het is een bambina bravissima. Ik denk dat ze niet Volgens de Italiaanse moeder is ze niet verwend. Volgens die Engelse vader wel verwend. Sophia is een meisje wat zowel lijkt, wat echt lijkt op de moeder, dat is maar goed ook. Eh, maar wel de Indiaanse trekken heeft van, eh, van vader Diep. En, en er zijn foto's van Rome in de sneeuw, maar ook op het strand met mama, maar ook met opa en oma in Londen. En opa en oma, vooral opa, heeft een prachtige tulband om en een mooie witte baard. En moeder in een soort, of oma is dat, in een geel-Indiaas gewaad. Um, dit is een Indiaanse familie in Engeland en ik zie ook een Italiaanse familie in Zuid Italië. Is er een groot verschil tussen hoe in Engeland en in Italië wordt omgegaan met opvoeding? Allora, se parliamo di viziare bambini con l'affetto. Le nostre esperienze sono molto Uiteindelijk is de ervaring die ik heb gehad wel vergelijkbaar in die van diep. Zijn ouders zijn altijd present, mijn ouders zijn heel erg present. Dus het gaat om, om persoonlijke affectie, persoonlijke benadering... hebben wij dezelfde ervaring. Als het gaat om he, financiële zaken, als het gaat om materiële zaken... dan heb ik het goed gehad. Mijn ouders hebben hun leven in dienst gesteld van hun kinderen. Dat is heel Italiaans. Je leeft om je kinderen een goed leven te geven... een huis te geven, een auto te geven. En dat is waar veel Italiaanse ouders voor leven. Althans in die tijd toen het allemaal nog kon. Nu wordt het allemaal een stuk ingewikkelder verschillende opvoeding, verschillende in ideeën over opvoeding tussen jou en diep. En als ik naar mezelf kijk, ik vind dat kinderen om half acht op bed moeten liggen, of zeven uur misschien al wel, in Italië is dat even iets anders. Er staan daar conflicten over? Je begint heel hard te knikken, ja. Er zijn conflicten, want ik kom uit een familie in cui is de mamma die zich op de familie bevindt. En daarom heb ik hem. Ze zegt, uh, Diep is veel te, veel te veel aanwezig. Ik voel mij onttroond als moeder. Ik, ik had wel gehoopt dat hij, mij, dat hij mij zou helpen, maar hij neemt gewoon de rol van mij over. Dat vind ik niet zo prettig. Dat was ik ook niet gewend thuis. Hoe zit dat? Kom je mij? Ik was blij. Ik was blij. Ik was blij. Nou, Nee, want het is een heel mooi moment. om was te genitore. Al die là del. No, apart van het allattement, all inizio. Per me, no. Papa doet alles zoals de mama Hij zegt: Ik vind gewoon dat ik alles moet doen. En ik kan ook alles doen. behalve de borstvoeding. Want dat kan ik dus niet. Maar vanaf dat moment vind ik dat ik als papa net zoveel recht heb om dingen te doen. als moeder. En dat, ja, dat. levert blijkbaar nog een conflict op. Het is usciva questa voce che era proprio la voce di mamma gala tutti i capretti sentendo questa voce dice ah è la nostra mamma guardiamo un po' di Sofia perché Sofia non c'è dov'è dov Sofia? Sofia? a proposito di vizzata in campeggio con gli amici al mare e con gli amici con la scuola uh, uh, Sofia is with school na zee uh, uh, five year out een Italiaans kind van vijf jaar dat zonder haar ouders naar het strand gaat... dat is niet zo heel gewoon. Er mag gesproken worden die lekker bij moeder thuis gehouden. Diep, is het jouw invloed dat Sofia nu al maar aan, aan de zee is? Of is het echt Stefania die dat heeft besloten? No, no, but fa parte de la school, we hebben al Vreemd genoeg was het dus voor diep papa dus veel moeilijker om zijn kleine dochter mee te geven aan de schoolleiding naar, eh, naar het strand. De ouders waren allemaal wel een beetje bezorgd, maar niemand zo erg als Diep. U hoort een bijdrage van Angelo van Schaik. En morgen gaan we naar Indonesië... waar de traditionele opvoeding in de verdrukking zit... en een professionele coach oplossing biedt. Dat dus morgen in Metropolis. In het jaar 2000 koopt Marcel van Dam... het iets wat verwaarloosde landgoed de Ihorst op de Veluwe. Hij schrijft daarover in zijn recent verschenen boek De Steigerberg hoe het opknappen van een landgoed tot nieuwe inzichten kan leiden. Laten we naar meneer Van Dam. Goedemiddag. Goedemiddag. Trouw, overigens welkom, ik wil iets te snel van start. Ja, ik wil tot naar een intrigerende zin. Ik heb hem nu al twee keer geroepen op de zender, voor en na de EO. Uh, complexe systemen, zoals onze maatschappij, die verdragen ja. geen planning. En... Uh, zo, u bent sociaaldemocraat uiteraard. Ik heb u verder niet geïntroduceerd, want wie weet niet wie u bent, mag ik aannemen. Gemiddelde luisteraar van Radio 1 is 55 plus, dus mogen we veilig vanuitgaan, toch? Um, ja, sociaaldemocraten zijn van de planning, Jan ja. Timberge, et cetera. Ik ook. En een zekere vorm van planning uh, is natuurlijk noodzakelijk. Kijk, als je weet dat er over twintig jaar zoveel uh, 65 plussers bij zijn... Dan zou je gek zijn als je uh, niet probeert uh, te becijferen wat er nodig is om die mensen de voorzieningen te laten houden die ze nu hebben. Ja, he, dus uh, er zijn vormen van planning die noodzakelijk zijn. Ja. Waar ik bezwaar tegen heb. Nou, he, koppel dat dan aan uw ervaring van het daar wonen. Ja, afgelopen nou, 10, 12 jaar. Dat, uh, uh, wij wisten absoluut niet waar we aan begonnen. Ja. Uh, en als je niet weet waar je, aan, uh, waar je moet beginnen... zei mijn vriend Harry Mulies, dan kun je het beste bij het begin beginnen. En dat deden we. En uh, als wij dan iets hadden gedaan... dan zagen we daarna weer iets wat we daarvoor niet zagen... voor die eerste verandering. Hm. En dan, Geef eens een voorbeeld. En dan pakte je dat weer af. Ja. Dus nou, er stond voor het huis een grote hulsthaag... Hm. Wij wilden uitzicht hebben op uh, uh, wat daarachter lag. Dus die Hulshag, die hebben wij met bloedend hart uh, gekapt. O, toch wel, bloedend hart. Ja, zeker, okay. zeker. Toen dat weg was, toen zagen we weer uh, iets staan verderop in het weiland. Drie hele grote bomen die elkaar verdrongen... waarvan er één prachtige grote linde was en die werd helemaal uh, verdrukt door twee Amerikaanse eiken. Mm. Dus we dachten, we moeten dan die linden vrijstellen. Ja. En dan haal je die twee Amerikaanse eiken weg. Ja. En uh, dat roept weer, als je dan verder kijkt... dan zou er nog in dat weiland, vraag me niet waarom... maar daar ook nog een boom moeten komen. Ja, maar... Uh, uh, dus je je moet hele... daar een bepaald karakter voor hebben, want je kan ook denken... Ik, heb, ik, ik zie dat, en ik leef met die linde mee, die wordt verdrukt door die twee eiken. Maar ja, dan ga ik wel twee eiken slopen, een gigantisch dilemma. Ja. En je gaat veel meer van dat soort narigheid dan zien. Ja, en dan al... hebben we het alleen nog maar over planten. Ja, maar niet alleen narigheid, want ja. het leidt ook weer tot een heleboel dingen die je gaat doen. Kijk, ik heb in die twaalf en een half jaar dat ik daar woon... meer dan twintigduizend bomen en struiken geplant. Ja. En ik heb een beukenlaan uh, aangelegd... waarvan ik weet dat uh, ver na mijn dood dat pas een mooie laan zal worden. Hm. Dus uh, er gebeuren een heleboel dingen... die op lange termijn ook uh, weer heel veel pracht en majesteit creëren. Maar, maar leg nou even uit hoe dat zit met die planning. Nou, de planning dus, moet met mate, maar, ook, maar het verdraagt zich en niet het met moet, het systeem. En het moet organisch zijn. Kijk, wat we nu doen, dat is... en vooral sinds de uitvinding van de computer wordt uh, onze toekomst 40 jaar vooruit berekend. Hm. He, dus vroeger was de toekomst iets dat je wenste. Hm. Ik wens me zo'n toekomst. Nu uh, analyseren we bestaande trends. Die stoppen we in de computer. En dan komt er over 40 jaar... Uh, weten we wat we nu moeten bezuinigen om over 40 jaar... De overheidsfinanciën worden En te dat verwarren we met wat we willen. En dat verwarren we wat we willen. En uh, omdat die toekomst is berekend, gaat die als een mal fungeren. waarin wij ons moeten gedragen. Hm? En onderweg uh, komen er een heleboel andere zijwegen. die onverwacht zijn. Maar die kun je niet op, want je moet immers naar. Uh, volgens die mal. Naar dat einddoel, wat berekend is in, in, uh, over 40 jaar. Ja. Dat is waanzin. Ja. En dat de inzicht heeft u verworven al in door aarde. Zo is het, zo is het. Ja. En zo zijn er nog veel inzichten die ik uh, verworven. Hoeveel er heb. nog gezien. Nou ja, uh, hoe je uh, het, het mensen beziet. He, je, je ziet in de natuur planten groeien heel langzaam, dieren gedragen zich op een bepaalde manier. En uh, als je erover leest, ik heb er natuurlijk intussen veel over gelezen... dan kom je tot de conclusie dat er eigenlijk drie... determinante factoren zijn voor het gedrag van alles. Mm -hmm. Dat is, wat is de genetische aanleg? Uh, wat is uh, in de opvoedperiode, wat is je bijgebracht? En dat zijn de omstandigheden waarin je verkeert... De natuur die floreert of gaat dood afhankelijk van de omstandigheden. Het lijkt me weinig ruimte als u het zo formuleert voor de eigen wil. En dat, dat is ook zo. Wij denken dat wij ver verheven zijn boven de natuur. Dat is niet zo. Wij gedragen ons ook op basis van deze... Alleen heeft de mens een veel groter brein en wij zijn in staat om uh, alles, alle ervaringen... die we in ons leven uh, hebben gehad, die slaan we op. En de, alle vraagstukken waarmee je wordt geconfronteerd... worden afgezet tegen al die ervaringen. Ja, die zijn natuurlijk uniek voor ieder mens. En dat verwarren we uh, maar al te graag met vrije wil. Ja. Dus ieder mens is wel uh, uniek, maar niettemin... Zijn gedrag wordt ook bepaald door die ja. natuurlijke determinanten. Ja, wij zijn natuur. Uh, dan kom ik op iets. Uh, uh, ik heb dat ook wel eens uh, mogen zien. Uh, in uw vijver: een explosie van een bepaalde vis. Geen ja. goudvis, maar wel een goudkleurige. Ja. Heeft de hekel aan een goudvis? Een ja, varkens want dat, van het uh, dat water. Zijn, of zo. Uh, die, de, de, dat zijn die grondelen. Ja. Die wroeten in de grond. Die maken er een kleren van. En die maken er een troep van. Ja, ja precies. En dan krijg je allig En als ja. je pech hebt, blauwe allig. Ja. Dat stinkt als de pest en alles dood. Maar goed, uh, op een gegeven moment veel te veel vis. Ja. Op een gegeven moment redresseert de natuur zich. U gebruikt er een ander woord voor waar, waar ik even niet op kom. En dan zeggen we dan van, nou, de natuur heeft zich hersteld. Ja. Maar als we dat nu eventjes planten naar uw opmerking over de mens is ook natuur. Ja. En Er zijn te veel mensen. Maltus he, heeft er allerlei hartig dingen over uh, ja. gezegd. En Hij is vervloekt later natuurlijk om al die opvattingen. Die waren nogal hardhandig. Maar als de natuur zich wat de mensenaantallen zou redresseren, dan komen er gyronummers in beeld. Nou ja, kijk, en mensen die vermenigvuldigen zich... Uh, daar werkt dat anders, omdat de mens... Kijk, dieren moeten het hebben van de omgeving waarin ze verkeren. Hm. En als die omgeving verandert, bijvoorbeeld door klimaatverandering dan uh, gaat die soort, die daar sterft een hoeveelheid van uit... of misschien wel helemaal. Of ze passen zich aan. Of ze passen zich aan. Mensen uh, zijn niet overgeleverd aan hun omgeving... maar hmm. maken hun omgeving zelf. Hmm. En daardoor heeft de mens zich een omgeving gecreëerd... waarin die zich vrij onbeperkt kan vermenigvuldigen. Hmm. Wat blijkt nou? Dat naarmate de welvaart stijgt... Uh, het aantal kinderen dat geboren wordt... in die streken waar het goed gaat, afneemt. Hm. Dus uiteindelijk uh, zal, is dat ook weer een soort feedback. Uh, maar dat gaat met horten en stoten. Kijk, uh, uh, mensen kunnen zichzelf... een makkelijke weg naar de toekomst bouwen... of ze kunnen het overlaten aan catastrofes... om ja. die aanpassingen teweeg te brengen. Ja. Uh, wij kiezen er meestal voor de catastrofen. Ja, ja, zonder dat we dat uh, willen. Ja, eigenlijk willen we het niet, nee, maar het we. gebeurt. Ja, ja. Als u dit soort ervaringen... Nou, he, u heeft er nog veel meer, daar kunnen we niet allemaal bespreken... maar wellicht een keer in een interview, als het nog ons gegeven is ooit. Uh, dan kunt u dat allemaal opnoemen... Als u de, al die ervaringen Mensen nou eens legt kunnen ook het, het boek lezen. Oh, ze kunnen ook het boek lezen, maar daar staan ze ook niet allemaal in vast. Maar er staan er wel veel. Als u dat legt op het politieke bedrijf... en dan ja. even toegespitst. U heeft ooit gezegd in een interview, lang geleden... maar u bent er vaak mee om de oren geslagen... of het is u voorgehouden. Ik vond het altijd zeer vermakelijk. Er zijn x-duizend, u noemde een getal, ik ben het even kwijt... x-duizend trucs in de politiek. Ik ken ze allemaal en ik heb er nog 500 bij verzonnen. Uh, dat is een bepaalde manier van tegen de politiek aankijken. Ja. Enigszins cynisch... Ook realistisch. Hè? Zou je dat nog steeds zeggen met de afgelopen twaalf jaar in het achterhoofd? Nou, ik zou een heleboel dingen anders doen... als ik die wijsheid toen had, die ik nu heb. Begrijp me goed, hm. ik ben nu 75. De meeste mensen van 75 zijn wijzer hm. dan toen ze 35 waren of 45. Dat is nou een keer zo. Alleen de, de samenleving heeft dat op een of andere manier niet graag. En maakt er veel te weinig gebruik van. Hm. Uh, dus ik had graag een aantal van die inzichten veel vroeger gehad. Mm. Dan zou mijn opvatting over de toekomst, de, de gewenste toekomst... Hè, en het denken daarover, dat noemen we een ideologie... Ja. die zou niet anders geweest zijn, maar de weg ernaartoe wel. Uh, wij zijn verziekt door uh, de idee dat de kortste verbinding tussen twee punten... Uh, is een rechte lijn en die moet je bewandelen. Ja. Maar die rechte lijn die maakt veel meer kapot dan ons lief is. Als we kijken naar een probleem waar uw vroegere partij, de Partij van de Arbeid... u bent niet meer van deze partij, net als Jan Pronk. Um, als u dat legt op de strapperstelling illegaliteit... Ja. wat deze partij, uh, nou ja, afijn, in, in de grote moeilijkheden brengt... Waar, wat zegt u dan met dit in het achterhoofd, die ervaring in het achterhoofd? Hoe zou je dat nu oplossen? Hoe moet je daar nu als PvdA tegenaan kijken? Kijk, in, in de natuur zeg je niet tegen planten of dieren die daar zijn... jij mag er niet zijn. Niemand zou op die gedachte komen. Om te hij zeggen, redt het of hij redt het niet. Hij dat, redt het zegt of hij redt het niet. Ja. Dus een overvloed aan, aan migranten schept hele grote problemen. En die moet je reguleren met in achtname van een aantal principes. En dat is dat ieder mens het recht heeft op een fatsoenlijk leven. Hier of daar, waar ze vandaan komen. Als die hier naartoe komt, het is onvermijdelijk om in een klein land als hier... een streng vreemdelingenbeleid te voeren. Maar wat je, wat je nu ziet, hè, dat men tegen mensen zegt... je hoort er eigenlijk niet te zijn. Dat is gruwelijk. Dat doe, dat doe je zelfs niet tegen dieren. Nee, of je verdrinkt ze stilzwijgend. Dat doet de natuur. Nou ja. Uh, en dan zeg je: het zijn de omstandigheden. Maar, dat, dat zijn de omstandigheden. maar uh, mensen is het ook. Uh, je, je kunt, in, je kunt niet, niet ingrijpen in de natuur. Hm. Als ik uh, een hond heb, dan, uh, en ik zou de natuur zijn gang laten gaan. en dat beest dat krijgt iets, dan zou die doodgaan. Ja. Je gaat naar de dierarts omdat jij je verantwoordelijk voelt voor dat dier. Ja. En dan leeft hij langer. Ja. En je bent ook verantwoordelijk voor zijn dood. Hij ja. kan zelf niet voor euthanasie kiezen. Daar moet jij voor kiezen. Ja. Dus al die ellende die haal jij op je hals als je in de natuur beweegt. Want wij kunnen niet anders dan de natuur beschouwen vanuit ons ja. mens zijn. Had u deze ervaring van de afgelopen twaalf jaar eigenlijk dertig jaar geleden moeten hebben? Heel graag. Had dat voor uw, politieke, voor, u, ja, voor uw politieke inzicht en handelen ook wat betekent? Voor het inzicht denk ik niet, voor het handelen wel. Ja. Denkt u dat u dan uh, dat lang, die biotoop in Den Haag... die vierkante kilometer lang overleefd had? Als die zo, uh, zich ontwikkeld zou hebben zoals die zich ontwikkeld heeft, niet. <laughs> nee, maar dan had u wel een paar andere trucs bedacht om het wel te kunnen overleven. Nou ja, of ik had buiten de politiek eh, iets ja. gedaan... waar ik beter uit de voeten kon met die andere inzichten. Oké, okay, Marcel van Damme, het was weer heel te kort. Hartelijk dank, het boek heet De Stijgerberg. Tot straks, na het nieuws.